Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De fatale brand van afgelopen woensdag in een huis in Hamburg... is aangestoken door een jongen van 13 jaar. Hij is lid van de vrijwillige jeugdbrandweer in de Duitse stad. Hij heeft bekend. Bij de brand kwamen een vrouw van 30 en haar twee zoontjes van 5 en 8 jaar om. Ook moesten 20 mensen naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen... en lichte verwondingen.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 Is Radio 1 BNN. Een terras 1,5 miljoenen. Praat voor evacuatie en je Melderink, de wereld van BNN. Een hele goede nacht. De komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN, de wereld over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur vannacht hoor je verhalen uit China, uit Qatar, uit Amerika en uit Peru. We gaan het dan hebben over luxe en over social media. Maar uh, eerst ga ik naar Brazilië, naar Duitsland, naar Australië en naar Amerika. Ik ga het uh, met de correspondenten uit die landen hebben over vuilnis. Bij een uh, afvalverwerker in Horen is 46.000 euro gevonden. Het geld zat in een, uh, in een oude kast. En uh, die bleek afkomstig te zijn uit het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Ja, Ik, ik las dat met uh, in mijn achterhoofd onze correspondenten. En ik vroeg me eigenlijk meteen af... Hoe gaat het met afval in het buitenland? Uh, wordt grof vuil, uh, ja, zoals een kastje, daar netjes opgehaald? Of moet je het wegbrengen? En uh, hoe zit dat met ander afval? Uh, misschien is het wel één grote vuilnisbelt op straat. Ik weet het niet. En wordt er gerecycled? Je gaat het uh, straks allemaal horen. Verder gaan we het ook hebben over daklozen. In uh, Den Haag schrok een vuilnisman zich afgelopen week te pletter... Alweer een vuilnisman. Ze hadden druk afgelopen week. Toen de man een, uh, ja, een kliko wilde legen... trof hij daarin een slapende zwerver aan. En bijna was die zwerver te platte gevallen... in de vuilniswagen. Het liep gelukkig goed af. Ja, in Nederland slapen... Uh, hebben de daklozen, in Nederland hebben daklozen, dus kennelijk zo slecht dat ze moeten slapen in een vuilnisbak? Maar ik vroeg me af: ja, hoe zit het eigenlijk met de daklozen in het buitenland? Ik uh, ben heel benieuwd hoe mensen daar met ze omgaan en hebben ze er veel, of hebben ze ze misschien bijna niet? Ik ga het erover hebben met Wolt Bodewes, die zit in Brazilië, met anne ruth Schüssler, die zit in Duitsland, met Raymond Kranenburg, die zit in de Verenigde Staten, en met Marike Koets, en die zit in Australië. Maar uh, eerst eens even checken of iedereen wakker is. Allereerst Wolt Bodewes in Brazilië. nacht. Goeienacht, Goeienacht Tijs. Jij, jij woont in Brazilië en jij bent naar een ja. drive-in bioscoop geweest gisteravond. Uh, dat was de bedoeling. Uh, maar helaas is dat niet doorgegaan door uh, onvoorziene omstandigheden. Oh. Maar uh, we hebben even uitgesteld tot, uh, tot morgen. Oké, okay, je gaat er dus morgen nog heen. Maar wa, wa, wa, waar staat hij ja. eigenlijk precies? Hij uh, staat in een, uh, een, een Racing Team. Ja. Een uh, autorectorie. Naast het uh, voetbalstadion waar wat we WK wedstrijden gehouden gaan worden. En daar middenin uh, staat een Drive-In-bioscoop. We, nou, we wisten het al langer. Maar we hebben sinds vorige week een huurauto, zoals de vorige ja. keer geloof ik ook al Ja. En het is alleen van, vandaag, gaan we even kijken. Is die Drive-In-bioscoop uh, speciaal gebouwd ook vanwege het WK voetbal? Nee, nee, nee. Stond ja, er al. Al Ja. Hij stond er al, ja. ja een mooie website uh, met menu. Je kunt hotdogs bestellen popcorn en alles wat er de wat blijft op kijken. Oh ja, fantastisch. En twee films per avond. Dus Is... we gaan naar morgenavond uh, heen. Is het populair eigenlijk? Uh, er kunnen uh, volgens mij 500 auto's in. En ik heb een berichtje gelezen over dezelfde site dat er gemiddeld ongeveer 200 mensen komen. Dus uh, als dan... nee, ik neem aan dat mensen met twee gaan minimaal. Dus er zijn ongeveer 100 auto's. Dus dat staat ja, niet al te vol. Walt, ik hoor er volgende week dan graag van jou hoe het was. ja. Ga ik even checken of Anne-Ruut Schuusler in uh, Duitsland in Berlijn ook wakker is. Goedenacht. Goedenacht. Hé, hey, ze zitten met een uh, neonatieprobleem op de universiteit, heb ik gehoord. Nou, uh, het is nu vooral uh, in opspraak inderdaad. Het is een beetje een debat. Uh, dat probleem zal al wel langer zijn... Um, er zijn een aantal universiteiten waar natuurlijk ook... Je hebt heel veel verschillende studenten en je hebt nou eenmaal ook neonazies in Duitsland. Uh, dus ook studenten die neonazies zijn. En nu heb je ook weer extreem linkse mensen die dus heel erg daartegen zijn. Die uh, op sommige univers universiteiten nu uh, ja, een beetje op jacht gaan en die, die studenten dan willen ontmaskeren. Maar die universiteiten weten niet precies hoe ze daar nou mee om moeten gaan. Um, of die mensen nou van de universiteit moeten sturen of dat, ja, of dat het gewoon studenten zijn, dat ze daar ook welkom zijn. Ja. Um, ja, dus het is wel een beetje een, een lastige kwestie. Waarom je dat nu ineens op eigenlijk? Uh, nou, het is naar aanleiding van een incident dat een tijdje, uh, tijdje terug gebeurde op een universiteit. Toen kwamen er ook een aantal van die linkse studenten en die begonnen iemand echt uh, in een collegezaal te vernederen. En toen was een professor die nam het toen voor die neonatie op. Omdat hij zei, nou ja, ongeacht religie of ongeacht politiek, uh, is dit een student en ik wil geen gedoe in mijn collegezaal. Ja. Dus sindsdien is dat een beetje weer in opspraak. Opgeluid. Uh, uh, Anna, blijft hangen. We gaan het zo meteen met je hebben over vuilnis en over daklozen. Is goed. Ga ik super. eerst checken of uh, Raymond Kranenburg in de Verenigde Staten ook wakker is. nacht. Uh, ja, goedemiddag. Hey, heb jij een beetje groene vingers eigenlijk? <laughs> um, ja, zo af en toe wel. Ik bedoel, uh, ik moet toch de tuin bijhouden een beetje. Ja, dat heb je, dat heb je moeten doen de afgelopen dagen, hè? Um, ja, het is februari misschien, maar we hebben wel de tuin uh, zeg maar zomer klaar, uh, gemaakt. Uh, een beetje de sprinklers getakt en uh, wat voeding gegeven aan de citroenbomen en uh, de appelboom. En, ja, gewoon een beetje zorgen dat alles klaar is voor de zomer. Nou hoef je de komende maanden de tuin niet meer in? <laughs> nee, ik moet uh, zeker uh, één keer in de maand uh, minimaal uh, het gras maaien. En mijn vrouw wil dat ik het vaker doe, maar uh, <laughs> ja, ik niet. <laughs> moet je even een compromis vinden. Ik spreek zo meteen met jou uh, verder. Wil ik nog even checken of uh, ook Marike Koetsen in Australië wakker is. Goedenacht. Goedemorgen. Hey, je moeder en je tante waren op bezoek. Wat hebben jullie allemaal uitgespookt? Oh, een hoop. Twee weken, uh, ja, mama en, uh, en mijn tante op bezoek. Um, maar omdat ik natuurlijk door, ja, gedurende de week hebben zij de stad ontdekt. En um, vorig weekend zijn we naar Hunter Valley geweest. Dus die, dat is de, een beetje de wijnstreek hier. Ze dus hebben wel een wijnproeverij uh, gedaan en dan zijn we langs gegaan. En, uh, dus, dus dat, een heel druk, uh, drukke twee weken met uh, moeders en tanten in huis. En nu, weer, nu zijn ze weer weggestuurd? Ja, nee, nou, dus niet, niet gestuurd. Dus, dus, dus ook lekker, zijn gisteren. toch? Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dit dus is ongezellig dat ze weg zijn... maar wij hebben sinds 16 december ongeveer alleen maar mensen op bezoek gehad... of ze waren zelf weg met andere mensen... Dus het is niet heel vervelend om heel even aan te kunnen halen en uh, het huis uh, volgens tweeën te hebben. Maar, uh, maar het was wel met iedereen en zeker ook met mijn moeder dat het was heel, heel gezellig. Marika, blijf hangen. Ik spreek zo meteen met je verder. Joens. Eerst een plaatje. Dit is Razorlight, America. What a drag it is, the shape I'm in.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 In april vorig jaar gaven ze hun voorlopig laatste optreden in Parijs, Jordan America. Radio 1. BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan luisteren naar een fragment uit de tv-serie Ik Ook Van jou. Hé, Lin, ik had je nog zo gevraagd om de vuil buiten te zetten. Hé. Hey. Hé, hey, lieverd. Hey. Sorry. Als je het vergeten bent, het geeft niet. Het is oké. Okay. ja? Nee. Ik ben het niet vergeten. Ik heb het buiten gezet toen ik wegging. En toen, en toen kwamen ze net langs. Nou, overmorgen komen ze weer, ja? Geen man overboord. Jawel! Want ik ben achteraan gered. Dus, dus ik, ik ging zo rennen, rennen, oh, rennen. Kon je ze niet en toen. Inhalen, jawel, oh. ik heb ze ingehaald. En, en, en toen heb ik hem erin gegooid. En toen zijn ze doorgereden. Nou het, Dan snap ik de drama niet zo. Ik, ik, ik heb me in mijn arm vergist, Winston. Ik heb me in mijn arm vergist. Ik heb mijn handtas erin gegooid. Wat een drama. Je hoorde een fragment uit Ik ook van jou. Ik kan me zo voorstellen dat vuilverwerkers... regelmatig vreemde dingen tegenkomen bij het afval. Zoals bijvoorbeeld een handtas. Maar afgelopen week werd er zomaar 46.000 gulden gevonden... Dat zat in een oude kast die afkomstig zou zijn van het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Afval, daar gaan we het over hebben. Uh, ja, wordt grof vuil zoals een kastje in het buitenland opgehaald of moet je het wegbrengen? En hoe zit het met ander afval? Is het een bende op straat of niet? Wordt er gerecycled? Allemaal vragen die ik ga stellen aan onze correspondenten. Te beginnen met Wolt Bodewes. Hij woont in Brazilia. Dat is de hoofdstad van Brazilië en werkt daar op het vliegveld. Hey, Wolt, Brazilia is niet echt schoon hè? Nou, nee, het is uh, niet echt schoon. Uh, uh, wel het beeld waar wij wonen, dat is een beetje meer de, de, duurdere, de duurdere wijk. In, in het echte hartje-centrum van Brazilia. Mm. Dus daar zijn over het algemeen uh, de ophaaldiensten van vuilnis en zo. En zijn wat, meer, uh, zijn wat beter ontwikkeld. En zo is wel eens op straat. Dus daar is het redelijk schoon. Maar sinds we, de, sinds we de huurauto hebben, rijden we natuurlijk heel veel rond. En daar komen we naar de wijken waar het, uh, waar het allemaal wat minder goed geregeld is. Ja, hoe ziet het er daaruit op straat? Nou ja, veel rommeliger. En uh, velders hebben al lang niet eens opgehaald. Uh, en gewoon, je ziet het ook in de bermen en zo, mensen die dingen weggooien. Dus uh, rommel in de bermen en uh, al dat zwingen. Worden er bij jullie dan in de wijk niet ook gewoon dingen in de berm gegooid? En wordt het beter opgeruimd? Of zijn de mensen daar netter? Nou, er zijn, de mensen zijn op het algemeen wat netter. Uh, Vanal met zakenmensen. En uh, resten, er staan op elke hoek staan er wel grote velcontainers. Dus het uh, is dus eigenlijk een heel kleine moeite om het gewoon in een velcom, uh, velcontainer te gooien. Alles wat je weg wil gooien. Maar, maar ja, dat betekent dus ook dat alles wordt weggegooid in die velcontainers. Dus ik ben ook al uh, een paar keer langs velcontainers uh, gelopen. En aan de geur uh, te ruiken ligt een of ander dood huisdier in of zo, of een hond oh? aangereden. <laughs> dus het uh, is niet altijd al even smakelijk. En zeker met uh, Brazilia, het is ontzettend warm. Ja, ik was nou, uh, ja. nou, Dus ja, het gaat ook heel snel rot allemaal op vuilnis. Ja, en, en die, die vuilnisbakken in, in die randwijken, staan er dan ook minder vuilnisbakken? Er staan ook minder vuilnisbakken. En dan komt ook gewoon. Bra Brazilië is een sowieso. Nou, dat is niet een heel groot stad. Maar Brazilië als land is natuurlijk een enorm land. Ja. En om daar een, een vuilnisophaaldienst een beetje rendabel te maken, dat is natuurlijk vrij lastig. Hoe Dat betekent dat er zal wel wat mensen. Uh, ja, vuilnisbakken en zo, die zijn er ook een stuk minder. Dus ja, mensen die, die gooien dan, ja, die moeten het ook ergens kwijt. Dus ja, dan gooien je het maar uh, ergens in onze buurt. Mm, Oké, okay, want er zijn dus vuilnisbakken op straat die geleegd worden. Hoe gaat het verder met, ja. met, met huis, tuin en keukenafval? Nou, er wordt niet uh, gescheiden ingezameld. Er, er zijn wel initiatieven op sommige plekken. Bijvoorbeeld op het Vriesland waar ik werk. Daar uh, zijn wel een keurig rijtje vuilnisbakken. Eentje voor blik, eentje voor uh, papier, eentje voor organisch afval en eentje voor plastic. Mm. Maar aan het eind van de dag is het wel zo dat afval eigenlijk in elke bak kan belanden. Dus echt helpt het ook niet. En volgens mij is het ook niet zo dat het dan ook nog gescheiden wordt opgehaald. En daarna wordt gescheiden wordt verwerkt. Ik heb uh, volgens mij iets van 1, 1 of 2 procent van het totale afval in Brazilië wordt gerecycled. Ten opzichte van in Nederland, ook ik, 70-80 procent of zo. Ja, ik weet dat cijfer niet uit mijn hoofd, maar dat is zeker meer dan 1-2 procent. Wat ik alleen ja, zelf al dus moet dat... scheiden. Ja, dus en, en, nou ja, goed, en hier, we wonen hier in een hotel, een appartement in een hotel. En uh, er staat één prullenbak. En uh, ja, daar flikken we maar alles in. Ja, dus op het, op het vliegveld wordt wel uh, gescheiden. Maar dat is eigenlijk ja. gewoon bij jullie in de stad, ook in de duurdere wijk, niet gebruikelijk dat je afval scheidt. Nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Hey, en en uh, gro groot vuil dan, zeg maar, zoals dat kastje. Hoe wordt dat opgehaald of uh, wordt dat uh, gewoon uh, in de armere wijk op straat gedonderd? Ik denk dat, heel veel, uh, dat, dat dat heel veel opnieuw gebruikt wordt door allerlei mensen. Misschien ook door, door zwervers die een een bankstel meenemen. En, uh, of een kastje, ik weet niet. Ik denk dat het algemeen. Uh, in Brazilië heeft natuurlijk een, hele, een heel groot uh, arme deel van. of een heel groot een deel van de bevolking is vrij arm. Ja. Dus dat het algemeen is automatisch ook dat mensen. Uh, uh, huisraad of zo die op straat gezet wordt. dat dat allemaal heel snel een nieuwe stemming vindt, denk ik. Ja, ik zie ja. het in ieder geval niet op straat staan. Hey, en en is, het, uh, is, het, is, het, is het buiten Brazilië nog iets anders? Wordt er daar bijvoorbeeld meer gescheiden, afval gescheiden, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, minder is. Ik denk juist dat de grootste uh, je hebt drie grote steden, we je hebt verschillende grote steden in Brazilië. En Brazilië bedoel ik. Hmm. Uh, Brazilië is de hoofdstad, dan heb je Sao Paulo en Rio. Dat zijn eigenlijk de drie economische motoren. En ik neem aan dat pap, ook uh, dat daar ook de meeste initiatieven plaatsvinden op het gebied van verschijnen afval. Omdat ook de vuilnisophaaldienst daar uh, min of meer het beste zouden moeten werken. Ja, ja. Hey, en, en, uh, en als het vuil wordt opgehaald, waar gaat het dan naartoe? Wordt het gestort? Of wordt het verbrand? Ja, het wordt gestort op uh, nee, gestort over het algemeen. een grote, grote zomersbelt in open lucht. Daar zijn we al allerlei initiatieven voor om dat uh, te gaan beperken. En ook veel verbrandingsinstallaties te bouwen. En uh, ja, om op een wat betere manier mee op te gaan. Ja, want die, die stortplaatsen liggen die dan ver buiten de stad? Want dat moet toch enorm stinken? Ja, ze liggen uh, ja, redelijk ver buiten de stad. Ik ruik in ieder geval niet. Ik ruik alleen maar de dode huisdieren <laughs> in de <laughs> <Ja>. container op de hoek. Wolt <laughs> ja. Bodewest, ik spreek zo meteen met je verder. Dan gaan we het hebben over daklozen. Tot zo. Anne Ruud uh, Schusler. ga ik naartoe. Zij is journalist in Berlijn en ze heeft haar eigen blog. Faces of Berlin heet dat. Hé hey Anne, Berlijn is mega milieubewust volgens mij. Hoe gaan ze daar om met huisvuil? Nou, ja, je hebt helemaal gelijk. Heel milieubewust en uh, ja, alles wordt netjes gescheiden. Uh, dat begint al in de keuken, dan echt bijna overal. Ook in elk studentenhuis, uh, elke familie, heb je netjes twee prullenbakken. Eén uh, voor meer organische dingen, dus uh, groente, fruit, dat soort afval. En één voor plastic. Uh, en vervolgens beneden moet je het dan ook weer scheiden. Dan heb je weer een grof afval. Uh, ja, je hebt een, een papierbak, je hebt dan nog meer een bak voor plastic. Dus uh, ja, dat wordt uh, heel braaf gedaan ook. Oké, okay, dus uh, GFT, plastic, grof afval, papier... Ja, je hebt iets van vijf containers staan bij elk uh, huizencomplex. En dan een gele, een blauw, een oranje, een witte. Dus uh, ja, heel uitgebreid. En, en uh, stel je gooit gewoon uh, het GFT-afval bij het uh, grofafval en het plastic bij het grofafval. Word je daar raar op aangekeken? Um, wel een beetje. Ik, uh, ik heb het zelf nog niet gehad, maar ik hoorde wel laatst uh, van uh, kennis van mij dat die, uh, die gooide dan zijn kleine afval bij het grof afval. En werd, toen riep er ook echt iemand van, hé, hey, kijk nou wat je doet, haal het eruit. Dus uh, ja, er wordt echt op gelet. Oh ja. Ben je zelf wel eens aangesproken dat je iets deed wat niet mocht, waarschijnlijk? Nee, volgens mij heb ik me tot nu toe keurig aan de regels gehouden. Je, je bent heel braaf in dus. Ja, ja, ja absoluut moest, heel gelijk. Moest je daaraan wennen of was het meteen dat je dacht, ah, oh, zo wordt het? Uh, nou, ik moest er wel een beetje aan wennen. Uh, vooral, ik, uh, ik woon nu sinds een tijdje in, in dit huis. Maar hiervoor was, werd het ook zo geschreven. Uh, en dan in de keuken hadden ze ook plastic vuilniszakken. En dat waren specialen die zeg maar al verteerden terwijl het vuilnis erin zat. Dat waren een soort van biologische vuilniszakken. Dus dan moest je ook op tijd die vuilniszak ja, verwisselen. Want anders had je al een soort van compost in, in je keuken. Ja, organisch. Uh, ja, wat <laughs> bizar. Hé, hey, en... Uh, um... Uh, wat gebeurt er bij jullie met het afval nadat het is opgehaald? Want dan is het allemaal netjes gescheiden. Ja. Wordt het dan ook allemaal netjes gescheiden verwerkt en ja, opgehaald? Volgens, volgens mij wel. Uh, hier in Berlijn hebben we een hele. Uh, ...bekende vuilnisverwerker, die heet de BSR... ...en die, uh, die zijn heel herkenbaar, die hebben allemaal oranje outfits aan. Uh, vrienden van mij maken altijd grappen dat het Nederlandse elftal ook oranje outfits hebben... ...dus dat zijn een soort vergelijking met de vuilnismannen. Ja. Maar die vuilnismannen hier, die hebben wel best een coole status. Ze hebben een paar jaar geleden zijn ze een campagne begonnen... ...om ook die vuilnismannen een beetje te promoten en vrouwen. Uh, allemaal coole slogans, overal door de stad zie je oranje vuilnisbakken. Uh, ja, en die halen dat op en die, uh, ik geloof dat er aan de rand van de stad zit ook een speciale verwerkings... Uh, installatie en die zet het nu om in biogas, het bioafval afval dan. En dat biogas gebruiken ze weer voor vuilniswagens, dus dan besparen ze weer diesel. Nou ja, dat is een soort klimaatneutraal. Ja. Maar ze ja. maken toch niet van alles biogas, neem ik aan? Nee. Van dat plastic maken ze, neem ik aan, geen biogas. Nee, dus dat is alleen van het organische afval inderdaad, ja. dat ze daarvoor gebruiken. Je zei dat ze slogans hadden, die vuilverwekkers, weet je er nog één van? Nou, um, ja, bijvoorbeeld we care for you. En care, als je dat in het Duits schrijft k-e-h-r, betekent het uh, vegen. Nou, dat is in Duitsland dan heel grappig. Oh, ja. uh, we care for you, Ja, zo groen is nu oranje. Dus dat is, uh, zo groen is alleen oranje, omdat we van die oranje pakjes hebben. Uh, dat soort dingen. Mm Hé, -hmm. hey, en, en um, even kijken, dit is dus, we hebben het nu over uh, het, het afval wat wordt ja. opgehaald vanuit het huis. Ja. Staan de straten ook vol met vuilnisbakken, met gescheiden ophalen? Um, ja, nou, bijvoorbeeld als je op stations aankomt, daar heb je inderdaad ook al bakken. Waar je als toerist ook heel netjes alles gescheiden kan weggooien. Um, hier in Duitsland, vooral in Berlijn, heb je ook nog een speciaal systeem bijvoorbeeld voor um, flessen. Um, dus als je bijvoorbeeld uitgaat en je hebt geen zin om een fles netjes op te ruimen, een bierflesje, je mag je namelijk op straat drinken. Moet je dat gewoon laten staan, want er zijn er weer andere mensen die dat ophalen. Dat zijn namelijk zwervers en daklozen. Um, en die ruimen dat allemaal op, zodat ze dat weer kunnen ruilen voor statiegeld. Nou oh ja, maar dat gebeurt toch overal wel? Dat als, als uh, zwervers ja, nou, iets vinden wat ze nog kunnen inleveren... dan. Uh... Ja, maar het is hier wel echt, um, echt een gewoonte... dat je dat uh, gewoon op straat nadrukkelijk laat staan ja, ja. voor die zwervers... omdat het voor hen echt een bron van inkomsten is. Oh ja, want verder is het natuurlijk superschoon bij jullie op straat, denk ik dan, of, of niet? Nou, dat hangt wel af van welke wijk het is natuurlijk. Uh, hoe meer in het centrum, hoe schoner. Uh, ja, Berlijn is ook wel een rommelige stad, dus... Uh, ja, ik zou niet zeggen het is superschoon. Maar wat betreft afval, dat moet je wel netjes schrijven. anne Ruud Schuessler in Berlijn. Tot zometeen. Ja. Spreek ik met je verder. Oké. Okay. Ga naar Raymond Kranenberg. Die woont in de Arroyo Grande. Dat is in Californië. Hij is getrouwd met een Amerikaanse en werkt bij een softwarebedrijf. Uh, Raymond, wie, wie halen de vuilnis op bij jullie? Um, uh, ja, wij, nou, we hebben drie verschillende trucks die langskomen één keer in de week. Um, en het, is, het komt allemaal vanaf één bedrijf en het is bij de gemeente geregeld, maar wel uit de steed aan, uh, aan een particulier bedrijf. En die uh, kunnen ons onze, onze afval, of de recyclables of uh, tuinafval uh, ophalen. En wat voor outfits hebben die aan? Um, ja, dat is meestal, ze hebben wel wat lichtgevende kleuren eraan, erop. maar het is meestal wel wit en wat groen en blauw uh, meestal. Ik, is, is het ook zo dat, dat ook wel gevangenen ingezet worden om afval op te halen? Dat heb ik wel eens gehoord. Um, ja, er um, zijn hier wel verschillende straffen en ook gevangenen die, uh, die langs de weg uh, uh, vuil kunnen ophalen. Um, het is wel grappig om te zien. Uh, ik denk, je, je kent wel die gele schoolbussen die hier hmm. rondrijden. Hmm. Uh, nou, op een gegeven moment, je, je hebt dus ook witte. En als je dus een witte ergens ziet staan, dan weet je dus dat, daar, uh, dat er gevangenen bezig zijn of ergens in de buurt zijn. De, de, de witte schoolbussen, dat, uh, dat zijn dan meestal wel de criminelen. Ja, ja. Daar ben je nog van gewaarschuwd. Eh, hoe, hoe, hoe kijkt men naar uh, vuilnismannen of vrouwen? Kijkt men uh, daar op, op neer of, of normaal naar? Ja, um, hier in de omgeving zijn het allemaal um, Mexicanen of Latino's. Hè? Oh ja, tuurlijk, ja. ja. Dat ge geeft mij een beetje het gevoel van het zijn de, de Mexicanen die weer de vuile baantjes uh, opknappen. Ja, hoe komt dat? Willen Amerikanen dat zelf niet doen? Of? Um, ja, de Amerikanen doen sowieso weinig toe. maar de, ja, ik weet niet, het zijn laagbetaalde banen met, uh, waar veel uh, opruimen bij komt. Het is denk ik net zo goed in Nederland dat je een hoop uh, Turk en Marokkanen dat soort werk ziet doen. Ja, dat vraag ik me af. Ik zie toch ook altijd wel gewoon een hoop Nederlanders dat doen hoor? Ja, dat is ook alweer zo, ja. Hey, je zei dat jullie moesten scheiden op uh, GFT, gewoon afval en nog... Uh, ja? ja, het is niet, het is niet echt uh, uh, t, uh, GFT. Het is, het is alleen tuinafval. Uh, okay. En echt uh, voedsel mag je er niet in gooien. En dan hebben we dus gewoon vuil en uh, restafval en, en dan recyclables. En recyclables, dat, dat is ook wel tricky weer. Want er mag in principe mag er geen voedsel in gezeten hebben. Tenminste, in de omgeving waar wij het uh, ophouden. Dus een, een pizzadoos bijvoorbeeld... Je kan er niet ingooien omdat er uh, ja, zeg maar olie in zitten van, het, um, uh, van, van de pizza. Die hmm. uh, het, proces, het verwerkingsproces niet, uh, niet echt helpen. En wat, wat moet je daar dan wel in doen? Papier, plastic, blik? Of? Um, ja, papier, plastic, blik. Maar we hebben ook zoiets als... Um, hier, hier in Californië hebben we CRV. En je hebt dat wel meer plek in Amerika. En dat is net zoiets als statiegeld. Uh, California Redemption Value. Um, en wat het is, het is, je hebt op, op alle blik... En op een bepaald glas en bepaald plastic betaal je dat wanneer je het koopt. En het is niet veel, het is meestal 5 cent of zoiets. En dat kan je dan wel uh, verzamelen en, en inleveren. Maar het moet dus echt wel CRV moet er op, het, uh, op het label staan. En ik weet ook niet precies wat de scheidslijn is. Want bijvoorbeeld mijn melk is van hetzelfde materiaal gemaakt als mijn orange juice. Maar de, de, de, de sap mag wel bij de CRV en de melk mag weer niet. Is, <laughs> het klinkt, je hebt een best wel een ingewikkeld systeem als ik het zo hoor. Um, ja, is het wel. Um, alle blikjes zijn in ieder geval wel goed. Dus als je een blikje ziet, dan kan je daar vijf cent voor krijgen. Ja. Is het voor iedereen wel duidelijk hoe ze precies moeten scheiden? Um, nee, dat niet. Het, het, het grootste probleem is... kijk, Amerika is wel heel erg, en zeker hier in Californië, wij zijn, zijn een van de voorlopers... of de staat hier is een van de, zijn een van de voorlopers in, uh, in, in een groen milieu en uh, zorgen voor you know, een goed milieu... Um, maar het probleem is dat, dat, dat dus de educatie gewoon niet goed genoeg is. En dat kan ook voor mijn collega's, ik heb het een beetje rondgevraagd... ook niet precies wisten wat er wel en wat er niet bij de recycling komt. En, en vandaar dat ze zoiets hadden van... ja, nou dan wil ik liever de fout niet maken, dan ga ik maar gewoon weg. Ja, ja. Um, en en dat, dat zie je dus wel heel veel hier. Dus ik denk dat als er betere educatie komt, dat, er wel, uh, dat het wel beter kan worden. Maar, ja. Ja, jij hebt toch zelf ook een garbage disposer? Um, in, de, oh, ja, in, de, in de keuken. Ja. Uh, dat is een, uh, ja het, is, het is een soort uh, molen die zit onder uh, een van de. Ik heb twee um, wasbakken natuurlijk. En, nou natuurlijk. <laughs> uh, we hebben twee wasbakken. En uh, onder één zit, uh, zit een molen. En daar kan je dus ja, redelijk grote stukken wel in doen. En dat wordt dan allemaal opgebroken. Ja, en, en gaat dan gewoon door het, uh, uh, wat is het? door het riool heen. Door het riool heen. Oh, ja. Daar flikker je dan gewoon allemaal etensresten in. Uh, ja, wij zelf doen het niet zo heel erg. Ik bedoel, ik spoel wel meer af. Dat ik denk van, ah ja, dat kan er wel gewoon in. Dan dat ik in Nederland zou doen. In Nederland denk ik toch van, oh nee, dit moet allemaal in de vuilnisbak. En in Amerika is ze, eh, whatever. Het is al vol en je gooit het er gewoon in. En dan, recycle en dan, ja, zet je dat ding aan. En uh, dan shred die alles. Gewoon, uh, je huisdieren, opa. <laughs> ja, geen probleem. De... twee katten doorheen gehaald al. Ben je We, serieus? <laughs> Nee, dat heb ik niet. <laughs> Wel serieus, hè? ik wil alleen serieuze correspondenten vannacht. Oh, sorry, sorry. Geen <laughs> Kranenborg. Ik uh, praat zometeen uh, met je verder. Ja, hij is goed. Ga ik tenslotte naar uh, Marieke Koets. Die uh, zit in uh, Australië. Ze woont in uh, Sydney bij haar vriend en ze is uh, manager marketing en communications bij de Prostate Cancer Foundation van Australië. Hey, Marieke, waar, uh, waar moeten jullie allemaal uh, afval opscheiden? Op welke categorieën? Um, op groen, inderdaad, dus uh, uh, voedselafval. Uh, op papier en karton. Recyclables. En recyclables. Dan, en dan de rest is dan gewoon afval. En, en, en, oh ja, natuurlijk, en, en batterijen en dergelijke, dus groot uh, materiaal. Maar even het huis, tuin en keuken um, is, uh, is dat. En wat moet er allemaal bij de recy recyclables? Um, nou, het, over het algemeen uh, de, de melk, um, zeg maar die plastic melkflessen, de yoghurtbakjes, uh, blik, glas, um, pet, petflessen, uh, alles waar zo'n driehoekje op staat met, met die uh, pijltjes erop. Als het, als het erop staat dat het gerecycled kan worden, kan je het erin doen. Nou ja. En het uh, maakt dus niet uit of het er voedsel in heeft gezeten of niet. Oké, okay, nee, dat is het verschil dus dit, met de Ja, hier werkt dat kennelijk wel. Hm. Hey, en en um, daar wordt allemaal gescheiden opgehaald, neem ik aan. Ja, ja ze hebben aparte bakken heb daarvoor. Um, dus wij hebben hier met het appartementcomplex beneden uh, verschillende bakken staan. En elke bak heeft een, uh, een, een, een kleurdeksel. En daar doe je het dan in. Dus het, uh, het papier en karton gaat in de blauwe bak voor uh, papier en karton. <laughs> en het staat ook op de bak hoor, waar, waar wat in moet. En dan nog gaat het nog wel eens mis bij mensen. Ja. En, en, en wat gebeurt er als het allemaal is, uh, is opgehaald? Gewo en zeg maar, want jullie hebben ook natuurlijk gewoon een grote berg restafval. Wordt dat gestort of ja. wordt het verbrand? Of? Nee, dat wordt gestort inderdaad in, in, in landfills. En uh, daar blijft het dan. Ik heb echt gek gezocht met wat daar dan verder nog mee gebeurt. Maar dat rolt gewoon weg. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Dus we zijn hier ook wel heel erg um, keen om het uh, recyclen te... Um, te bevorderen. Dat wat je ook in de prullenbak gooit, uiteindelijk ook als je dus, zeg maar, je, je, je blikje uh, wat normaal gerecycled kan worden, maar in de prullenbak gooit, dan halen ze dat niet nog later apart eruit. Dat wordt er allemaal gewoon erop geflikkerd. Dus uh, ja, een deel van die afvalberg kan dus gewoon verminderd worden door ja. inderdaad in de, het in de goede bak te gooien. Hoe is dat in Australië? Als je gewoon inderdaad een blikje in de vuilnisbak gooit, word je dan uh, op je vingers gestikt? Gaat je hoofd eraf? Of... Uh... Nee, het is een beetje ingewikkeld. Want hier, zeg maar, in, in huis um, heb je wel je aparte plekken voor recyclen. Dus wij hebben een klein appelbakje. En dan uh, we hebben we één bak, zeg, of één tas eigenlijk, waar we alles, wat gerecycled kan worden, dus inclusief papier En dat scheiden we dan als we eenmaal bij die vuilnisbakken komen. Maar in de stad uh, heb je inderdaad um, twee, zeg maar, één vuilnisbak waarbij je in de een je recyclebaar kan gooien, en de andere je general waste. Maar hier op de hoek staat gewoon een algemene bak. Dus hoe ze dat dan doen, dat ik me dan even sterk af. Ja. Is het Daar wordt dan dus niet dat recycleerd. Is het schoon op straat bij jullie? Ja, het is redelijk schoon. Dus, uh, um, het is niet zo dat niemand iets op straat gooit. Um, want wij waren bijvoorbeeld um, toen mijn, mijn moeder en, uh, en mijn tante ook nog even naar de Blue Mountains gaan, En dan zie je ze wel in een heel mooie mooi omgeving een leuk blikje Red Bull liggen. Ik denk, ja, goed, Dat is dan ook nergens voor nodig omdat... Neer te gooien. Maar, dus het gebeurt wel. Maar over het algemeen um, wordt het, in, zeker in, in gebieden waar het redelijk druk is, dan echt wel genoeg afvalbakken. Dus mensen gooien dat dan wel daarin. Nou, volgens mij zijn jullie best goed bezig. Ja, ze nou ja, zijn ook wel goed bezig. Ik heb wel het idee dat wat ik las van wel, dat, we, dat, dat Australië de highest waste producers in the world zijn. Maar uh, ze zijn in ieder geval goed bezig met het recyclen en het hergebruiken. Marike Koets in Sydney, Australië. Ik spreek je zometeen verder. Gaan we het hebben over daklozen? Ja, helemaal goed. Eerste plaatje van Duffy en Warwick Avenue. When I get to Warwick Avenue, me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. From me, you won't stay by the line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and Jorde haar grootste hit, Warwick Avenue. Radio, radio 1, 1, 1, 1. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar Ronald Goedemond. En laatst kwam laatst een dakloze man naar mij af. Die begon mij om geld te vragen aan een dakloze man. Maar op een heel opgewekt toontje. Alsof hij wist dat dat ging werken. Dat was ook iets besproken volgens mij. Want hij achter mij aan: heeft u misschien een euro over mij? Meneer, heeft u misschien een euro over mij? Ik nou, heb bij mij dus ook op een hele cynische reactie wacht, hoor. Dan kijk ik maar, ik zeg. Euh, nou, dan gaan we toch kijken. Deze is voor mij, deze is voor mij, deze is voor mij. Nee, ze denken niks voor jou bij, nee. Euh. Het is best koud hier, hè. Ga lekker naar huis, lekker warmband. Neem ze mee, ga je eens leuk doen vanavond. Dus... Nou, is misschien cynisch, maar dan vragen ze zelf om ik. nikken. Een fragment van Roland Goedemond uit de voorstelling Spek. Stel even, je hebt geen huis om te slapen... en ook geen vrienden bij wie je kunt logeren? Nou is een kliko misschien nog niet zo'n gek idee. Althans, dat moet een, een zwerver in Den Haag deze week gedacht hebben. Hij ging slapen in een kliko en het kost hem wel bijna zijn leven... want de bak werd bijna in een vuilniswagen gelegd. Ja, ik hoorde dat en uh, ja, ik werd eigenlijk heel benieuwd hoe uh, de zwervers leven in het buitenland. Of zwervers, daklozen moet je natuurlijk eigenlijk zeggen. Uh, zijn ze er veel? Wie bekommert zich om ze? En hoe komen ze aan eten? Ik ga het allemaal vragen aan onze correspondenten. Te beginnen met uh, Wolf Bodewes in Brazilië, nog steeds. Brazilia zit hij, dat is uh, de hoofdstad. Hey, jullie hebben een, uh, een leuke buurtzwerver, hè, heb ik gehoord. Ja, we hebben een buurtzwerver thuis, dat klopt. En uh... ik. Uh... Ja, hij loopt hier altijd uh, rondjes. Ik zag hem uh, toen ik nog met de bus ging. Uh, ik ga met, met de auto naar mijn werk. Uh, toen ik met de bus ging, uh, zat ik de ochtends altijd bij uh, de bushalte op de bus te wachten. En dan tegenover een uh, taxihuisje. En daar, daarachter had hij dus een, uh, ja, een, een bed eigenlijk op de stiepie. Onder een afdakje, want het kan nog wel eens regenen hier. Die tropische regens. Mm -hmm. En uh, nou, meestal stond het om tien voor half acht of zo. Dan uh, stond hij op. En uh, dan zag ik hem zo een beetje, uh, een beetje uitrekken. Begon hij met wat... Uh, wat bedrijfjes in de buurt wat, uh, ja, wat water te vragen of een broodje te vragen. Gaf je hem wel eens dus, uh, Ja, dus daar ging, ging wel gemoedelijk aan toe. Gaf je hem wel eens wat? Uh, nee, die zwerven niet. Ik heb wel eens een ander zwerven wat gegeten. Toen ik met mijn vrouw een broodje warmer ging eten, en, uh, dan liep mijn zwerven voorbij. En ik had eigenlijk helemaal niet zo honger, dus ik had maar het hoofd van een broodje warm en die zwerven gegeven. En daar was hij al blij mee. Het <laughs> was een vies broodje. Nou, ja, nee, dat niet al. dat is dus ook, dus ook een daklozen ook niet aan. Doen. Ja, he, hebben jullie veel daklozen in de buurt eigenlijk? Uh, ja, ik zie ze wel regelmatig op straat, ja. En, uh, het, is heel, het, het, het, het, het positieve punt is eigenlijk het weer. Dat stoelt wel erg mee natuurlijk voor een daklozen. Mm. Het is hier uh, het hele jaar door gemiddeld tussen 20 en 30 graden Celsius. veldjes. Uh, dus dat is, ja, dat is volgens mij voor een daklozen vrij comfortabel om in ieder geval buiten te slapen. Hoewel het natuurlijk toch heel erg vervelend is. Want ze zijn natuurlijk niet zomaar op straat behandeld. Ja. Daar hebben we goede oorzaken voor. Maar het is wel eh, confronterend. Zeker eh, hier op de centrale as van Brazilia. Terwijl er overheidsgebouwen zijn waar allerlei mensen in een pakken pak rondlopen. Eh, dames is een mantelpakje. Die lopen extraal langs, eh, langs de servers heen. Die daar met een de, eh, ja een beetje op stoep eh, liggen. En dat geeft wel een heel contrasterend idee, maar iedereen is er eigenlijk wel een beetje aan gewend. Het is een beetje alsof het er zo, ja, zo erbij hoort eigenlijk. Ja, maar mensen helpen ze dus niet? Nee, nou ja, er zijn wel wat overheidsinitiatieven voor, op gemeente of stadsniveau, een paar huizen. Maar ja, goed, een, een aantal een daklozen die hier op straat woont, dat is, uh, dat is redelijk groot. Dus ik neem aan dat ook het aantal, uh, het aantal plaatsen voor daklozen in die te huizen heel erg laag is. Ja. Ik las ook pas geleden een blok van een, ambassadeur, een Nederlandse ambassadeur hier in Brazilië. Uh, die had ook een stukje over geschreven. Die was naar Victoria gegaan, een andere stad aan de kust van Brazilië. En daar uh, schreef hij dus ook over, over de problemen van daklozen. Dat eigenlijk heel weinig uh, aandacht aan besteed wordt. Uh, zo gediscrimineerd worden. Uh, soms zelfs van de politie uh, uh, uh, belanden voor uh, ja, de klein, uh, kleine dingen, uh, martelingen, uh, ook daklozen die zelfs vermoord worden, om, uh, ja, om ze uit de weg te ruimen. Martelingen? Waarom, op... Waarom nou, martelingen ja, om, dan? Uh, mensen, politieagenten die dan uh, politie toch een bekend is willen hè op een of andere manier, dat ze iets geloofd hebben. Uh, uh, uh. Het is natuurlijk een, zeer, ja, nog een crimineel land, Basilië. Ja. Ja. En, uh, ja, dat toch een uh, aanwijzing. In, in, maar in Nederland hebben wij zoiets als het Leger des Heils. Jullie hebben dan niet zoiets? Uh, er zijn wel wat organisaties die dus zich uh, met daklozen bemoeien, maar het is wel vrij kleinschalig. Het is niet zo dat er. Uh, uh, ik heb nog even opgezocht dat er nou een, een Leger des Heils nou hier uh, soep wil opbrengen. Natuurlijk hete soep met de 30 graden Celsius, die niet het eerste waar je mm. <laughs> aan maar, denkt. Uh, maar, maar een god, ijsje? Er zijn wel wat kleine, ja, een ijsje. Zo bijvoorbeeld. Zou lekker zijn, lekker, lekker Magnum. Ja. Een ijskoopkraam ook ja. ja, misschien kan ik dat voor commissieel naar Nou, nah, wat. Dat vind ik dan nou toch We hebben weer nieuwe baan erbij. slechte gedachten van je, dit. Maar uh, hoe komen ze aan eten en drinken eigenlijk dan? En aan geld? Nou, uh, bij drukke, verkeers, uh, op drukke verkeersplekken, daar vragen uh, daar ze wat aan automobilisten. Soms is het zo piekuren, ochtends, de stad in, zaterdag avonds de stad uit. Dus dat kan nog heel lang duren, voordat je, er, voordat je eruit bent of voordat je erin bent in de stad. Dus daar uh, zie je op kruispunten mensen die gewoon langs de auto's lopen om te vragen om ze, uh, ja, wat geld. Hm. En, wat en uh, ja, gewoon op straat op bedelen, ze vragen ook wel. Maar ze zijn toch mee vrij vriendelijk. Ik vind, ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet, uh, niet bedreigend of zo. Dus mensen die vinden het wel een beetje een raar gezicht, daklozen. Maar ik, loop eigenlijk, uh, ja, ik heb er helemaal geen probleem mee. Ik vind, het heel, ik vind het heel vervelend dat ze er zijn. Maar uh, het is niet zo dat daar een, een dreiging van nee. uitgaat Maar Wolt, jij gaat binnenkort aan ze verdienen. Ik wens je heel veel succes met ja. je ijskram. <laughs> en ik spreek je hopelijk Dankjewel. snel weer. Wolt Bodewest vanuit Brazilië. Ga ik naar uh, Anne Rut Schuessler. Uh, zij, zij is journalist in uh, Berlijn. Zijn er veel uh, daklozen in Berlijn eigenlijk, Anne? Um, ja, tenminste, ik vind uh, dat er echt heel veel daklozen en thuislozen zijn uh, op straat. Ik geloof dat ongeveer 112.000 ligt. Uh, ik weet niet hoeveel het er bijvoorbeeld in Amsterdam zijn. Uh, maar als er bijvoorbeeld vrienden van mij hier op bezoek zijn... dan valt het hun wel altijd op dat het er echt heel veel zijn. Nou, ik heb, twaalf, ik heb het even van, uh, vanmiddag opgezocht. In heel Nederland zijn er minder dan 30.000. Oh, wow. Dus als ja. jullie met 12.000, dat zijn er inderdaad ja. heel veel voor een stad. Ja, ja in Berlijn wonen 3,5 miljoen mensen. Dus ja, dat is dan echt heel veel. Hoe, heb je enig idee hoe dat komt? Ja, dat nee, dat vind ik heel lastig. Ik weet dat de laatste jaren ook heel veel mensen uh, uit Oost-Europa hier naartoe komen. Um, ook bijvoorbeeld mensen uit Zuid-Europa. Door de crisis die dan denken van, nou, uh, Berlijn, uh, ik ga het opnieuw proberen. En dat het dan niet lukt en dat ze dan op straat komen. Um, ja, veel mensen zijn ook wat drugs, alcoholverslaafd. En um, ja, als je dan eenmaal op straat belandt, is het volgens mij ook lastig om er weer weg te komen. Ja, maar je zegt, noemt die immigranten. Maar is het aantal um, daklozen dan ook toegenomen de laatste tijd? Ja, volgens, ja, als ik het goed begrepen heb, is het de afgelopen jaren ook toegenomen. Um, het zijn inderdaad ook heel veel Duitsers, hoor, buiten die immigranten natuurlijk. Um, ja. En Berlijn is van, van zichzelf al best een arme stad. Uh, dus dat kan ook mee te maken hebben waarom er zoveel uh, daklozen ook zijn. Mm. Uh, waar, waar vind je ze vooral? Um, ze? Nou, de meeste zitten. Um, nee, nou, ze zitten natuurlijk door de hele stad, maar op heel veel U-baan-stationen, uh, uh, uh, dus uh, metro-haltes. Mm. Uh, die zijn vaak onder de grond, dus daar is het wat warmer, dus daar kan je daar heel veel vinden, ja. Uh, en hoe komen ze aan, aan, aan geld en eten? Um, nou, er zijn natuurlijk ook uh, dakloze opvangen waar ze naartoe zouden kunnen. Uh, wat ik al eerder noemde, die, dat fles ophalen, dat is echt uh, een middel voor hun om uh, geld te verzamelen. Dus zeker in de zomer dan zie je echt heel veel mensen uh, met grote tassen, flessen, uh, ja, in de rij staan in de supermarkt om al die flessen in te leveren. En daar met dat statiegeld uh, ja, gaan ze waarschijnlijk nieuwe bierflesjes kopen. Uh, maar het is wel een bron van inkomsten. Lopen ze dan niet bedelend, bedelend om, je, om je heen als je... Of zo'n nou. zaterdagavond kan ik me zo voorstellen... dat dan allemaal, allemaal daklozen op zoek zijn naar flesjes, drinken de ja. mensen of niet? Is dat niet ja, irritant? Ja, dat is ook echt uh, bij clubs bijvoorbeeld. Uh, er hangen ook heel veel zwervers, want iedereen drinkt in een rij gewoon uh, zijn biertje. En dan laat je dat gewoon liggen. En zwervers die duiken daar eigenlijk gelijk op, zodat zij dan weer uh, er geld van kunnen halen. Maar ook, er zijn ook veel bedelaars uh, die gewoon om geld vragen, hoor, bij supermarkten. Het zijn ook veel Roma-mensen, heel veel uh, meisjes die je ziet bedelen. Ja. Uh, dus op zo'n manier kan dat ook. Hey, en Je had het al uh, uh, over mensen die zich daar wel om, om bekommeren, om die, uh, om die daklozen. Ik heb ja. gehoord, er is zelfs een bus voor ze. Hoe zit dat precies? Ja. Uh, nou, in de winter. Het kan hier heel koud worden. Uh, vorige week was het bijvoorbeeld min 14. Uh, in de winter hebben ze een speciaal busje. Die rijdt van tussen november en maart. Uh, elke nacht rond om te kijken of er daklozen zijn die van de straat geplukt moeten worden. Uh, er is een keer een geval geweest dat iemand doodgevroren is. En toen heeft er iemand aan de bel getrokken. En die zei, nou, dit kan niet langer. Daar gaan we een busje voor instellen. En, en, en dan mogen ze in die bus slapen of worden ze dan ergens heen gebracht? Nee, ze worden dan gebracht naar een, een opvang. Nou oh ja. Ja. Volgens mij hebben wij in Nederland ook zoiets. Als het zoveel graden onder nul is, dan, dan worden de slaapplekken aangeboden. En als het dan weer warmer wordt, dan moeten ze daar weer weg. Ja. Ja, ja, en hier inderdaad, wij hebben hier ook in de buurt uh, een zwerver. En die uh, sliep altijd in de, uh, in de bank, want die zijn hier uh, s'nachts open. Maar omdat hij er zo, hij maakt er bijna zijn thuis van. Dus die hebben ze die bank s'nachts dicht gedaan. Dus nu het zo koud was, heeft hij eigenlijk een bushokje bezet. Uh, maar daar slaapt hij nu nog steeds in. Dus hij heeft nu eigenlijk een heel klein glazen huisje. Oh, oh. Dat... Met, de, met de bank bedoel je, ja, de, de, de bank waar je geld haalt? Ja, natuurlijk. precies, waar je kan pinnen. Ja. Ja. Moet ik denken aan die film, het diner. Heb je die gezien? Of het boek dan natuurlijk. Nee. Dat, niet gaat, zien, niet dat gaat over een zwerver die dan in, voor een pinautomaat. Uh... Oh ja. Ik, um, ik weet, weet even genoeg ervan. Oké. Okay. Ja, uh, dank je wel en ik hoop je snel weer te spreken. Voel... Anne-Rut okay. in Berlijn. Want uh, ja, ik heb ook Raymond Kranenburg nog uh, in Californië. Hé, hey, um, daklozen zijn een groeiend probleem in Amerika na de crisis, toch? Um, ja, je hebt wel een, een, een hoop meer daklozen nadat de crisis uh, is, is uitgebroken. Uh, er is een hoop uh, verborgen dakloosheid. En dat, dat zijn uh, ja, zeg maar hele gezinnen die in, in een motel wonen uh, voor ja, week achter week. Maar in een, ho in een motel wonen is toch duurder dan in je huis blijven, denk ik, of niet? Ehm um. Ja, maar er zijn minder, uh, minder extra kosten natuurlijk. Je hebt geen water, licht, elektriciteit. Um, um, dus u, uiteindelijk, uh, je, hebt goedkope, je hebt redelijk goedkope motels hier. Je kan voor een week uh, voor 150 dollar ergens blijven. Nou, als je dat keer vier doet, dan uh, kom je op, uh, wat is het, 500 dollar. En dat kan een stuk goedkoper zijn dan een uh, hypotheek. Met een heel gezin? 150? Um, ja, dan zit je dus met uh, vier, vijf, zes man in een, uh, in, ja, in een motelkamer met uh, één bed. In ja. één uh, badkamer. Ja, dat is dus wat jij noemt, uh, of wat ik uh, aanhaalde, de crisis een van de oorzaken waardoor mensen dakloos zijn geworden. Wat zijn nog meer redenen waardoor mensen dakloos worden bij jullie? Um, nou, we hebben natuurlijk een heleboel veteranen. En die zijn, um, uh, ja, ik me terug met allerlei uh, psychische klachten. En een, een hoop werken wel aan, um, om, om dat te verbeteren en blijven wel. Ja, normaal. Maar er zijn er ook heel veel die um, ja, gewoon niet. die, die in, in drugs en drank ver, verzeild raken. Um, om, om op een, een of andere manier toch. Uh, zichzelf te kalmeren. En ja, die, die belanden dan uiteindelijk op straat. en verliezen hun baan. en verliezen allerlei rechten die ze hebben bij, opgebouwd. Uh, bij het leger. En, en uiteindelijk, uh, ja, ze, ze zijn straklozen. wel gek, want Amerika gaat heel, uh, zeg maar, uh, goed om met. met veteranen. Maar er kan dus toch kennelijk gebeuren dat ze dus heel snel helemaal afglijden. Nou, kijk ja, Amerika probeert wel uit te spreiden dat ze heel goed omgaan met veteranen. Maar na uh, Vietnam was natuurlijk uh, sowieso de, de helft van de bevolking vond dat, uh, dat ze daar niet moesten zijn. En vet, dat veteranen in het algemeen slechte dingen deden daar zo. En nu tegenwoordig komen een hele hoop veteranen terug met uh, post-traumatic uh, stress disorder. Ja. En het is nog niet officieel erkend als een echte... Uh, Um, wat is het, um, ziekte waarvoor je uh, allerlei uh, bijstand kan krijgen. Kijk, als je benen wordt afgeschoten, dan, dan zorgen ze de rest van je leven voor je. Maar als je, je psychisch hebt, is dat natuurlijk heel moeilijk te bewijzen. En pas in de laatste paar maanden, nou, jaren, maanden, is daar verandering in gebracht. En, en nu worden dat soort mensen meer erkend. Maar ja, als je niet erkend wordt, dan moet je dus alles ja. zelf betalen. Ja, ik snap het. Dan kom je dus nergens. Hey, en, en, en zijn er over het algemeen veel daklozen, vind jij? Um, nou, wat ik wel vreemd vind is dat uh, bijvoorbeeld hier een in de omgeving... in de gemeente waar ik woon, zijn zeg maar 5.000 daklozen. En het is redelijk um, landelijk. Um, en um, er wonen zeg maar 200.000 mensen. Nou, je moet wel even bij nadenken dat de, de gemeente, de omgeving waar, waar ik leef... is zeg maar een derde van Nederland. Um, dus, maar maar 200.000 mensen, maar wel 5.000 daklozen. Mm -hmm. En dat vind ik toch best wel veel in verhouding. Ja. En dus, ja, okay. en dus grotendeels door de crisis of veteranen ook... Um, ja, en, en natuurlijk gewoon mensen met psychische klachten. Ja. Die ja, gewoon dakloos zijn als je in Nederland kent. Ja. Hey, heb je ook, in Nederland heb je ook uh, mensen die dakloos zijn... die dat gewoon uh, als een soort keuze doen, hè? Een soort way, way of life. Die dat met, bijna met plezier doen. Heb je die bij, heb je die bij jou ook? Um, ja, die heb je hier ook wel, maar ja... Ik... Ik weet nog niet of je het echt een way of life of plezier wil noemen. Uh, het is hier natuurlijk een stuk makkelijker, want het is redelijk vaak uh, goed weer. En, en het, het is dus heel erg makkelijk om, om in een camper te wonen voor je hele leven. Of, of zelfs minder dan dat. Ja. Uh, maar, maar vaak zijn het wel mensen met psychische klachten. Die mm. gewoon niet de, de, de, de, alle regeltjes en kosten en, en een organisatie van een normaal huis erbij kunnen hebben. En daardoor op straat wonen. En ja, dan zijn ze dus wel blij dat ze op straat wonen. Want het is gewoon rustiger voor hen. Ja. Hebben jullie last van daklozen? Um, ik persoonlijk niet, maar het is me wel opgevallen dat er, dus, nou, zoals je al zei, dat er meer daklozen zijn. En ik zie dus ook wel meer groepjes daklozen bij van die 24 uurswinkels hangen of bij, bij benzinestations. En nou ja, daar woon ik dus niet vlakbij, maar ja, als je daar om de hoek woont, kan ik me voorstellen dat dat niet echt uh, plezierig is. Dus ik, ik kan me wel overlast voorstellen. En grappig is ook, we hebben hier van die voedseluitdeelpunten... En er zijn dus mensen die ook echt klagen daarover dat ze dat niet in hun buurt willen hebben, want dat trekt dus servers aan en daar hebben ze dus overlast van. Ja, hey, krijgen, ze, krijgen ze hulp eigenlijk, daklozen? Dat heeft de overheid programma's voor ze? Um, ja, er zijn wel wat programma's, maar het grootste gedeelte is allemaal vrijwilligerswerk. Uh, um, er is hier uh, in de buurt is ook een man, um, Dan De Valjo, en die heeft een ranch. En daar heeft hij dus een, um, de, de barn, de, de schuur, heeft hij omgebouwd tot een woonomgeving. Hij heeft, heeft 71-acre uh, land en uh, daklozen kunnen daar wonen. Heel goedkoop, uh, voor, voor een paar dollar per week kunnen ze zeg maar, een huisje huren of een bed huren. En dan kunnen ze dus weer op hun benen uh, komen. En ja, die mannen hebben wel heel veel problemen met de omgeving... En, ...met de staat ook. Ze zijn hem allemaal aan het aanklagen... ...omdat het niet volgens de regels is... ...en ja, de, de omgeving heeft er last van... ...en ja, hij probeert gewoon wat goeds te doen. Maar wel een held. Dat is toch super sympathiek? Ja, vind ik ook wow. wel. Ik, ik sta absoluut voor hem. het is niet dat je het hebt over... Van, ...weet je, je woont in een rijtjeshuis... ...en je, je neemt tien daklozen in je huis. Die man heeft 71-acre uh, land... ...en daar laat hij mensen op wonen. dan denk ik, ja god, ik bedoel, wat, wat, wat is het in de weg? Ik vind het een held. Raymond Kranenburg in Californië. Ik spreek je snel weer. Ik spreek snel. Dankjewel. Ga ik uh, naar Marieke Koets in Australië, in uh, Sydney. Uh, ja. uh, zie je meer, Australi in, in meer daklozen in, in Australië dan in Nederland? Um, ja, ja, maar misschien is het ook wel omdat Sydney gewoon een enorm grote stad is. Dus dat is dat, dat dat het misschien. Is. Maar ik had wel het idee dat er meer uh, daklozen zijn. En er, er zijn ook zelfs jongeren en gezinnen die op straat leven bij jullie, heb ik gehoord. Ja. Ja, ik zat wel een keer uh, toen want ja, wat, wat weet ik ervan? Ik zie inderdaad de, de slaapzakken op straat liggen en uh, of ik, je ziet ze wel, wel, wel, uh, wel lopen. Um, maar toen ik er een beetje naar uh, ben ging inlezen, inderdaad, was dat er ook echt hele familie's inderdaad op, ja, op straat staan, dus uh, dakloos zijn... En dat is dan vooral omdat we uh, ja, hebben te maken gehad met, uh, met huiselijk geweld... of met schulden of uh, met je ja, En omdat Sydney ook vooral heel, heel duur is om te wonen... Uh, is er ook een gebrek aan uh, ja, affordable housing, zoals we dat hier noemen. Mm -hmm. Wat, wat uh, zijn dan nog meer redenen dat mensen op straat belanden? Huiselijk geweld, zeg je? Ze het niet meer kunnen ja, betalen, maar, uh, maar wat, wat zijn daar de redenen vaak van? Uh, ja, het, het, ja, drank- en drugs Gokken is hier heel groot. Dus uh, um, ja, gewoon geldproblemen door drank of door drugs. Uh, door gokken. Um, doordat een familie uit elkaar is gegaan. En, en uh, het gezin het, het niet meer kan uh, betalen. Um, dat, dat zijn redenen. En het, wat ook wat een overgroot deel is um, van de dakloos. Is de Aboriginal of Torres Strait Islander. Um, maar wat ik daarvan begrepen heb is dat... dat omdat aboriginals van Origine een, een normale volk uh, zijn, die, um, dus die, die, die zijn helemaal niet gewend om van, van, dus van ja, origine niet gewend om in een huis te zitten. Dus toen er hier een heel programma was jaren terug om, uh, zeg maar de bridge, Aboriginals uh, zich aan te laten passen aan de, de, de, ja, de, de, de blanke australiërs zeg maar toch als die ook allemaal in, in, in, in huizen en in flats. Die mensen wat ja, moet ik hier? God. Want dat willen ze niet. De boel werd afgebroken. Te... Nee, ja, maar de boel werd afgebroken. <laughs> omdat zij dan het gewoon gewend waren. Nou ja, weet je, morgen gaan we weer weg. We nou, kunnen niet al te veel tijd spenderen. Dat de hele, hele boel meenemen weer. Ja, ik snap het. Ja, daar, ja, daar komt het dus ook nog een deel vandaan. Ja, dus dan heb je met, met de aboriginals zo'n groep... Die, die, nou ja, ik wil niet zeggen met hun, voor hun plezier... maar die dus inderdaad een soort keuze op straat leven. Maar mensen die niet, niet voor hun vrije wil op straat wonen... zijn er mensen die zich om hun bekommeren? Ja, ja, ja er zijn uh, meerdere organisaties, waaronder het Rode Kruis... Um, en ook um, de, de verschillende steden. Dus in Sydney is er ook een, een heel programma. Um, er zijn programma's speciaal voor jongeren die op straat leven. Er zijn programma's speciaal voor, um, ja, ja, voor, ja, voor speciale groepen. Um, en ook in het algemeen. Zoals al zei, het Rode Kruis is inderdaad zo'n een, een, een, zo soepbus. Uh, er is een, um, een soort ja, heldcafé, heet, um, heet het. Waar ze zich dan kunnen wassen en even... Je, ja, even op ja. leven kunnen komen, zeg ja. maar. Dus nee, er worden wel heel veel dingen gedaan. Meer dan ik uh, eigenlijk had gedacht. Dat, uh, je ziet het niet, maar het is, ja, ik, ik, ik weet niet waar het healthcafé is of zo, maar... Marieke, um, ik moet je gaan afvormen. Ja. Dankjewel, Marike Koetsje nee, in Sydney. Tot snel! Oké, okay, tot snel! Doei! Followed by Rave Fly Worried, the goggles on and I'm sick in the face. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to playing. The plane. <laughs> <laughs> you're 14 or 40, you lie about your age. Your fun for me, party was followed by a rave. Fly. Ja, Will and the People zijn bekend van de hits Lion in the Morning Sun en Salamander. En het plaatje wat je hoorde was Holiday. Volgende uur gaan we naar China, Qatar, Amerika en Peru. En we gaan het hebben over luxe en over social media. Eerst het nieuws van twee uur. De wereld van BNN. BNN.